Of de verouderde gasleiding ook voor de explosie heeft gezorgd, wordt nog onderzocht. Het Witte Huis heeft oud-vicepremier Sigrid Kaag aangesteld voor een nieuwe raad... om vrede, stabiliteit en welvaart in de Gazastrook te brengen. Ze ondersteunen de Vredesraad, die moet zorgen voor een soepele machtsoverdracht in Gaza. Kaag was tot afgelopen zomer vn gezant in het Midden-Oosten. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de gouverneur van Minnesota, Tim Waltz. Hij en de burgemeester van Minneapolis worden beschuldigd... van het tegenwerken van immigratiedienst ICE. Ze hebben zich allebei fel uitgesproken tegen de immigratiedienst... nadat een ICE-agent vorige week een vrouw doodschoot in Minneapolis. En een man die tijdens de jaarwisseling agenten in Schiedam aanviel... met een vuurwerkmitrailleur moet twee maanden de cel in. Dat meldt de NOS. Hij is veroordeeld voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De agent raakte niet gewond omdat ze beschermende kleding droegen... Dan het weer van weer online. We krijgen nu nog buien over het land, maar later vandaag breekt de zon door. Het wordt met 11 graden zacht voor de tijd van het jaar. En tot over het AP-nieuws. Make it anywhere, yeah they love me everywhere. I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 Better Say all that's left to say is I've never been better. Cue music. Cue sounds better.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 Centerparks. NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van... e-boekhouden.nl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 I was bad. cold bed. Drowning and deceived All because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 Loterij, speelbewust 18. Plus. Nu bij Vodafone, de Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl. Oh yeah. Deze week in de bonus: alle melk in Breaker per stuk 99 cent. Alle Chocomel en Frist pakken Liter bakken, 1 plus 1 gratis. Alle Iglo en Viskraam ook 1 plus 1 gratis. En lees.